Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. In grote delen van Griekenland komt een avondklok. Onder meer in Athene en Thessaloniki mogen inwoners vanaf zaterdag tussen half 1 en 5 uur s'nachts. Alleen nog maar de deur uit als ze daar een hele goede reden voor hebben. De Grieken zijn niet de enige. Vanaf morgen geldt er ook een avondklok in grote delen van Frankrijk. En er komt er een in steden in Italië. Onder meer in Rome, Milaan en Napels. En ook in Twente denken ze aan strengere maatregelen, zoals een echte lockdown. Het gaat niet goed daar met het aantal nieuwe coronagevallen. En de veiligheidsregio ziet dat niet zomaar veranderen. We zouden de Twentenaren voor de gek houden. We zouden ze een rat voor de ogen draaien als we dan zouden zeggen... nou, maar over twee weken wordt alles weer anders. De deskundigen adviseren ons dat het over twee weken echt niet anders gaat worden. Sterker nog, dat het alleen maar erger zal gaan worden. Wat hen betreft gaan scholen dicht en wordt alle sport verboden. Bij een grote internationale actie tegen een drugsbende zijn in totaal 14 mensen opgepakt. Vier in Limburg, één in België en negen mensen in en om Barcelona. De bende zou zich bezig hebben gehouden met het kweken en verkopen van wiet. Bij de actie zijn ook auto's geld, een vuurwapen en duizenden wietplanten in beslag genomen. NAZ heeft voor een stuntje gezorgd in de Europa League. De Alkmaarders moesten naar Napoli, maar konden dat door corona niet met de hele selectie doen... Veel spelers bleven in Alkmaar achter omdat ze besmet zijn met het virus. AZ begon dus bepaald niet als favoriet aan de wedstrijd. Maar tot verbazing van commentator Frank Wielaard: AZ scoort 0-1 bij Napoli. En een goal echt geweldig goed uitgespeeld. Van Svensson weten we, die legt die bal gewoon blind terug. En dat weet iedereen bij AZ ook. Dani de Wit als de beste Ik weet waar die bal gaat komen. Is daar keurig op tijd. Legt de bal achter Miret en AZ leidt. En dat bleef ook zo. PSV bracht het er thuis tegen Granada minder goed van. Vanaf. De Eindhovenaren kwamen wel voor, maar gingen er uiteindelijk toch af met 2-1. Het weer nog. Vanavond en vannacht is er vooral in het zuidoosten kans op een bui. Misschien ook met hagel en onweer. Morgen in de ochtend droog met soms zon. Later neemt de kans op regen wel toe. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A9 op Mardime tussen Aalsmeer en knooppond 5 vijf kilometer... met bijna een kwartier vertraging. oorzaak is een auto met pech. De rechte reishok is er dicht. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Is een elektrische auto een optie voor mij? Ik wil mijn auto juist verkopen. Maar wat is die eigenlijk nog waard?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 Als ik hier op uh, dinsdagmorgen mee uh, zal komen... dan word ik uh, ter plekke wel gevierendeeld uh, door die andere drie heren. Dus uh, dat gaan we dus niet aanprijzen. Uh, Pornstar van Nemesis, uh, Winnaars van de Robbe Award vrienden in het jaar volgens mij van 2017-2018. En uh, ze bewaken hun muzikale grenzen wel. En uh, dat bedoel ik alleen maar pas dat doen. Want uh, ook ik heb er zelf uh, mee te maken gehad. Maar goed, we... Uh... We gaan daar gewoon vooral mee verder. En ik ben benieuwd of ze nog eens een keer met uh, leuk nieuw materiaal uh, op de proppen gaan komen. Dit uur gaat uh, van Haarlem naar Amsterdam. Van Amsterdam naar ongeveer de Zaan. Dan van de Zaan weer ergens naar, uh, uh, nou ja, naar Noord-Holland. Naar de IJmond, onder andere zie ik. En uh, weer naar Hoorn en terug weer in de buurt. Dus uh, weer terug naar Rijmuiden en uh, dan kom je er wel. Dat is blijkbaar het uh, spoorboekje van dit uur. En deze bent... Band... Bestaat al sinds 1988. Deze week kwam ik uh, een mail van deze band tegen. Ze komen uit Amsterdam. En het is uh, underground van de bovenste plank. De uh, Conferant heet de band Loophole. Zo'n omroep hebben we ook wel een beetje last van wat knoppendraaiers. En met name dan de knoppendraaiers waar ik dan mijn muziek op uit moet zenden. Dan gebeurt er iets. Dan zie ik op het linker scherm, dat, daar staat dan een beetje het non-stop systeem op. Dan zie ik op een gegeven moment dat cursortje ergens links onderin verdwijnen. En dan zie ik alweer genoeg. Dan denk ik, oh, het geluid staat een beetje te hard. Nou, ja, zo werkt dat. Het is, uh, ik hoef niet eens een uh, uitschuiten te krijgen. Zo'n cursor links uh, van het uh, nieuwe non-stop systeem is dan al eigenlijk genoeg. La Machina, trouwens, was dit met False Flag. En de confinant hoorde je ervoor met uh, Louval. Een echte originele Nederlandse underground band. Zoals die omschreven is door Oort. Dat geldt niet voor deze band, hoor, overigens. Gewoon rock and roll van de bovenste plank: General Redbeard. onder Delusionals. Like en op een gegeven moment besloten de zusters zelf het heft in de handen te nemen. En dat uh, heeft ze toch al de nodige successen wel opgeleverd in uh, de muziekscene. Leuna, oftewel de tweelingzussen Bruinhof, Danielle en Madelon. En dit is alweer geloof ik de vijfde tot zesde single ...die ze in uh, ongeveer een jaar tijd hebben uitgebracht. If I Could Do It Again... Daarvoor hoorde je Journal Redbeard en Got What You Need. Gewoon uh, stevige rock van de bovenste plank, uh, mensen. Want dat uh, mag je je toch ook wel stellen. Nog uh, een minuut of 4-5, uh, En dan gaan we praten met uh, Madelief van Vleimensees van Madlife. En uh, dan gaan we het hebben over haar muzikale uh, aspiraties in de nabije toekomst. Want uh, ja, hoe gaan we daarmee om in uh, deze periode? Tot die tijd, A Perfect Day van de Polyframes. the door at the end of or wrong, My daughter calling 911 A perfect, a perfect day, day to go for a run I kiss her gently sweet goodbye geweest hoor, denk ik eerlijk gezegd. Het tweesporenbeleid van de Polyframes. De manager was aardig bezig, maar ook collega en eigenlijk ook degene die bij 3 voor 12 Noord-Holland meedoet. 3 voor 12 Noord-Holland Milan Miranda Huibers. Want daar is het ook een beetje vandaan gekomen. De Polyframes met A Perfect Day is van het album We All Differ. Is afgelopen vrijdag uh, uitgebracht uh, inmiddels. Uh, en uh, ja, dat uh, is natuurlijk ook niet uh, hier ongemerkt uh, voorbij gegaan. Want we vinden dat we daar ook de nodige aandacht aan moeten besteden. Inmiddels is het bij half tien. Want de bedoeling is dat we dan nog ergens een interview gaan doen. En dat stond al een beetje in de, in de pijplijn. Zowel de eerder genoemde Miranda was er al mee bezig. En ik zat er ook eigenlijk een beetje achteraan. Maar om een of andere reden ging het nog, nog even niet. Ik had... Je hebt Miranda of... Miranda Madelief, goedenavond. Ja. Ja, ik word er ja. helemaal kruddeluis ja, van. Blijf Miranda Madelief. Ja, ja, ja, het, het is niet meer. <laughs> <laughs> dus, ja, uh, uh, ja, uh, nou, ja, jij bent ja achter, jij bent degene die achter Madlife uh, schuil gaat. Zeker, zeker. Ja, ja want, want ik was nog niet helemaal klaar met mijn vrouw, uh, want uh, er zijn uh, twee managers actief uh, bij jou, uh, Chris uh, de Dekker, dat is de ene, en ja, uh, Maar men... Dekker is, uh, is eigenlijk mijn, uh, zoals hij zelf. Moet. PA, dus mijn personal system. Oh, is dat de personal... Oh, okay. en, en de andere is Menno, uh, Menno Timmerman. Maar ja, die, die, die ken ik iets beter. Dus, uh, dus, dus die, die had ik op een gegeven moment gebeld... en toen stond hij net uh, met een winkelwagentje ergens buiten in zo'n poort, geloof ik. Oh ja, dat nee, ja. klopt, jij ja, daar woont. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Dus, uh, dus uh, goed, uh, dat ging om even om jou te pakken te krijgen. En uh, dat moest ik even yeah. een week uitstellen, dus dat uh, was uh, de reden. Uh, vandaar dat we je nu uh, treffen... Um, want ja, uh, niet zomaar. Want uh, Van Fataal heb je wel uitgebracht. Er waren ook plannen ja. om, een, om een album uit te brengen. Maar uh, wat is daarmee aan de hand met, die, met dat album? En met het wat... Ja. ja. <laughs> nou, um, het is, heeft heel even uh, een tijdje geleden online gestaan. Ja. Heel even. En, uh, en toen kwam uh, uh, Menno um, in, in, in de boot. <laughs> en, uh, en, uh, en die zei van ja, eigenlijk... Uh, uh, is het album te vet om nu zeg maar gewoon te laten gaan? Ja. En ze zeiden: Hou er vanaf. En we gaan een plan maken om uh, wat meer aandacht ervoor te krijgen. Om wat beter, ja, meer publiciteit ervoor te krijgen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, dat, dat plan is nu uh, ja, is, is doorgezet. En nu zijn we eigenlijk aan het kijken wat. Eigenlijk een, een ja, goede. Ja, een goede plek is om dat album uh, te gaan droppen. En ja, nou ja, zoals jullie al weten. zoals iedereen weet, is uh, meneer, uh, meneer Covid uh, heeft uh, weer lekker ja. route in het eten gegooid bij iedereen. Ook. Ja, ja. Dus het uh, zit allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Maar um, ja, dus ja, ook singeltje, singeltje, videoclip, videoclip. En uh, ja, uiteindelijk binnenkort komt dan echt het album. En ja. uh, dat, uh, ja, dat is het verhaal een beetje. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat, dat zit er een beetje achter. Dus het was iets te vroeg. Uh, het is eigenlijk ja. bijna een voetbalterm. Menno heeft ooit uh, gevoetbald, dat weet ik. Uh, bij de HVC uh, Halem heeft hij gevoetbald. Dus die, was een beetje te, die zegt dan... Uh, je bent te vroeg in de spits uh, verschenen. Zoiets is het oh, ja. eigenlijk. Ja, nee. Die metafoor kan je wel gebruiken... denk ik in dat ofte. Ik zeker gebruiken, ja. ja. ja. <laughs> Goed. Um, even over... Uh, over ja, meneer Covid. Uh, wij op de dinsdagmorgen... zeggen dat uh, er eerst een buikgriep. Want we willen het niet over de Covid... en ook niet over het weer hebben. Dus... Uh, dus dat uh, doen we dan oh, nee, ook maar niet. Daar gaan we ook dan niet meer over hebben. Ja, lijkt mij een ook een uh, goed uh, plan. Um, um, ja. Nou ja, uh, van vertaal daar, daar is ook nog een, uh, er zit ook nog iets bijzonders aan... in die clip uh, die je gemaakt hebt. Ja, want ja. Ik, ik zie uh, en ik weet dat uh, Elsa Beckman... en haar violisten Jade Welling in die uh, clip meedoen. Uh, ja, die, meedoen. die zit er, er zeker in. Ja, ja, ja. special guest. Ja, uh, ken je die, uh, die twee? Ja, ja dat, uh, die ken ik zeker... Uh, en uh, ik, dat weten jullie waarschijnlijk ook wel, uh, Harmen. Uh, Harmen Commandeur, dat is de, de, de vriend van, van Elsa. En uh, hm? Harmen ken ik uh, door Merel Commandeur. Merel en ik zaten in de brugklas bij elkaar. Ah. En uh, wij zijn hele goede vriendinnen. En uh, ik kwam bij Merel thuis. En uh, Harmen die was daar ook. En die zat achter de piano. En het eerste, uh, voordat ik een stap in de woonkamer had gedaan, zei hij: Kom eens even op, naar, op, bij die piano zitten. zei: Je hebt ja, deze, deze vier noten. En uh, ik ga nu wat spelen. jij moet Met die vier noten moet je zo leren. En uh, dus nou, uh, zo geschieden. Dus dat was het. Ik voelde als een soort van, zo van test. Is, is deze is deze, de, de, de, deze vriendin van, van, uh, van, van, van, van mijn uh, jonge zusje. is is wel creatief genoeg om. Nee, ze was het helemaal niet, maar zo, zo voelde ik een soort van cool of zo. Van, oh ja, nee, ja, ik ben geslaagd voor, voor deze creatieve test. Maar um, anyway, dus zo heb ik Harmer leren kennen. En ook gewoon als de broer van, uh, van Merel en um, ja, en, en op, op een gegeven moment, eerst had uh, Merel had, een beetje waar een beetje aan het uh, zeggen, nou, ik, ik heb een clip nodig was voor een, een eerdere single van het eerste ep'tje mm -hmm. Dat Merel had een beetje gedaan. Op een gegeven moment kwam Harmon daarbij bij Don't Look the Other Way. Mm -hmm. Die is ook een clip. En op een gegeven moment uh, ja, is, uh, is echt, heeft uh, Harmen maar zijn, uh, zijn echt zijn hele bedrijf, zeg maar, uh, wat hij wat heeft. Of ja, de, de, de uh, hoe heet je de, de, de, de commandeur, uh, cinema commandeur. Mm -hmm. Hebben ze zeg maar echt, uh, zijn ze er echt voor gegaan. en we, zijn we ook gewoon de professionele kant op gegaan. En, uh, maar ja, dus Elsa is, is dus vriendin van Harmen. En uh, die ben ik ook zo. Uh, uh, Elsa woont uh, bij, bij Harmen. Dus als ik bij hun kwam, was Elsa er ook. En zo heb ik Elsa leren kennen. En ook eigenlijk via de Hoornse muziek zien. Bij MI5, bij Jeroen Tenti en zo. Mm -hmm. en, uh, ja, het is eigenlijk allemaal het is een klein wereldje uiteindelijk, toch. Ja. Ja. ja, want die Jeroen Tenti die jij noemt van MI5, daar uh, heeft ook uh, Joey vriend uh, het een en ander gedaan, heb ik begrepen. Ja, ja. Ja, hè? ja, ik, ik, heb, ik, heb, ja ik heb bij, bij Jeroen uh, en uh, daar, daar heb ik uh, uh, mijn eerste EP'tje opgenomen. Ja. Uh. Dat ja, uh, was gewoon uh, het, ja, het eerste ekpeetje, zo. Uh, ik weet. Want ik ga er vanuit uh, jij komt ook uit Horen uh, toch uh, vandaag, of niet? Uh, ja, en dat... uh, maar ja, dat, ja, dat is Horen. Ja, ja, ja. Oh, goed, het is, het, het, ik, ik weet dat, dat er ook uh, behoorlijk wat muzikanten rondlopen daar in, uh, in Horen. Ja, zeker. Uh, dankzij Miranda, dus uh, wat dat er gaat. Uh, <laughs> <laughs> uh, en, en dat komt dan nu een beetje aan de oppervlakte, ook uh, hier bij, uh, bij ons. Dus daar ervaren jullie wel bij hoor, wat, wat dat er gaat. Dus uh, um, uh, even over, over iets anders, want uh, ik, ik, uh, ja, dat is ook uh, uit de koker van Miranda, die heeft, uh, die heeft toch het uh, beste beetje gedaan in dat opzicht. Uh, je hebt ook een crowdfunding actie uh, gestart op, uh, voor de kunst. En dat, uh, ja, dat, dat zijn opnames uh, voor uh, de opnames in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Ik ken het in ieder ja, geval. Ja. Intiem theatertje. Ja, zeker. Ik heb, ik heb twee keer uh, uh, eerder gespeeld. Ik heb daar uh, zelfs een etentje met Todd Rundgren gehad. So. Um, so. Ja, ja, ja, zeg dat wel. Met <laughs> ja. En nog uh, met, met, met wat meer mensen. Mm -hmm. Ik denk dat we uiteindelijk met ze uh, maximaal, ik denk dat we met de misschien zaten. Yeah. En, um, maar ja, maar dus ook, ook twee keer gespeeld en het te gekke mensen, te gekke plek. En um, gewoon elke keer weer raken als ze als we daar spelen. En het publiek wat daar komt, is daar ook echt voor de muziek. En het is gewoon heel uh, ja, het wordt gewoon heel erg gewaardeerd daar. Mm -hmm. En um, uh, dus ik vond eigenlijk ook... Nu zij ook een beetje in, uh, in moeilijke tijden zitten... Uh, dat vond ik eigenlijk ook gewoon goed. Want ik vind... En ik wil daar sowieso opnemen. En ik dacht... Het is ook gewoon, ook gewoon een goede plek... Om hun ook weer even, weer, uh, even te noemen, weet je wel. Ja. En, uh, en naast dat het, de, de akoestiek is daar te gek... Hoe het eruit is te gek... De mensen zijn echt super. Dus uh, ja... Dus dat was, kon eigenlijk niet anders dan in de rode bioscoop. Het moest ook wel zo zijn eigenlijk. Het moest, ja. ja, ja. Zeker. Uh, dan even over uh, de song van Fataal. We draaien hem hier al een, uh, een paar weken inmiddels. Dus, nice, nice. Ja, het is ook gewoon een leuk nummer. Nou ja, leuk nummer. Ik uh, ben toch ook even nieuwsgierig. Als ik aan een fan van Fataal denk ik... dat is zo'n ja. vrouw waar je eigenlijk niet op zou moeten vallen... maar toch opvalt. <laughs> Als man zijn, ja. hè, zeg ik dit. Ja? En dan word ik ook nog een beetje gevoed door die drie mannen... die ik ook op dinsdagmorgen hier op tien, van 10 tot 12 ook... Hè, daar hebben we het uh, regelmatig over. Het is een beetje een mannenprogramma, dus dan, uh, dan weet je het wel. Oh, dat, is, dat mag toch? Ja, nee, maar goed. Maar dan uh, heb je dat soort gesprekken wel eens. Dus uh, vandaar dat ik uh, dit, uh, dit beeld uh, bij mij uh, heb. Ja, bij, uh, uh, bij de song Van ja. Fataal. Maar gaat het er ook echt ja. over, of niet? Nou, ja, ik zing, ja, dit is grappig. Want uh, het, uh, het gaat erom, ik was een tijdje met een, uh, een, uh, een jongen, mm -hmm. een Mexicaanse jongen. En, uh, maar die, uh, ja, ja, die dacht, oh, wel, dat is cool. Het is een Nederlands meisje, wat zo heel stoer is. En zo vergeleken met, uh, de, onze cultuur is compleet anders dan, mm -hmm. dan daar, zo. Dus we zijn veel vrijer, maar als vrouw. En, uh, en dat vond hij eerst heel cool. En op een gegeven moment dacht ze, oh, deze vrouw is wel iets te... Flamboyant of zo. Ze heeft wel iets ja. te veel te zeggen of zo, weet je. Ja. ja. En daar waren ze dan ook allemaal meer verhaaltjes omheen hoor. Maar, uh, maar is eigenlijk um, zeg ik daar van: Ja, maar ja, het is allemaal leuk aangekomen. Maar, maar ik, ik, ben helemaal, ik ben helemaal geen. geen zoals jij mij nu schetst, dat, dat is helemaal niet zo. Als in, ik zing. Ja. Um, uh, yeah, yes, de and I ain't november fataal. Ja, ja. Ik ja. denk wel dat ik dat ben. Maar het is helemaal niet zo. Dus doe we maar gewoon een verkeertje normaal. is <laughs> dus een beetje een stil protestliedje eigenlijk als ik het zo hoor. Uh, ja, nee. Het zit toch... Um, ja, op, op, die, op die fiets wel. Ja, op die fiets wel, ja. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, zoals je in de, in de clip uh, ook wel gezien hebt, zit er ook een, een, een, een duistere kant aan. Hmm. Dus, uh, maar ik wilde ook niet te letterlijk uh, in de clip weergeven waar, waar het nummer nou echt over gaat. Mm. Of waar het uit voort is gekomen. Ik dacht van, ik houd... Um, ja, want ik weet je... iedereen heeft ook weer zijn eigen visie op. Van als, je, als je gewoon een nummer hoort, en dan ga je altijd je eigen ideeën op loslaten. Je, je, eigen, je eigen verhaal erop loslaten. Van, hé, hey, oh, dit, maar dit nummer... Oh, dit... dit um, um, snap je wat ik bedoel? Dat je denkt van, oh ja, deze tekst... Die kan ik heel erg in mijn eigen leven plaatsen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, word ik ik weet waar het nou echt over gaat of zo. Ja, je moet, je moet het eigenlijk uh, metaforisch uh, bekijken. Maar uh, dit, ja, goed. Ja. Dat is het. Ieder moet uh, daar eigenlijk zijn, uh, zijn eigen verhalen uit uh, weten te distilleren. Ik denk dat dat dus een ja. beetje de strekking van het verhaal is. En uh, ja, als, ik, als ik jou ook zo goed gehoord heb... Uh, niet snel conclusies trekken en ook niet snel oordelen over iets. Dat is het, denk ik ook. Nee, nee. Is, is, is, is, uh, zeker niet. En... Uh... Ja, het is, het, is, het is grappig, want er zit een, er zit een heel, heel, heel, heel speelse kant aan het nummer. Hm. Maar ook een hele duistere kant aan het nummer. Hm. Ja, maar dat maakt het speciaal, denk ik. Ja, ja nee, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Ja. Zullen we hem zullen dan maar gaan draaien? Ja, dat is goed. Ja. Hier, hier is hij, met live van het Van Vatal. is a different view zij van die bands, die omarm je gewoon in dat opzicht. In dit blokje van twee begonnen we trouwens uh, met, uh, met Live en Patal en dit uh, is Operation Hurricane. Zoals gezegd, uh, die omarm ik uh, met uh, heel veel liefde, want uh, die band, die, uh, ja, die heeft mijn hart uh, gestolen wat dat betreft. Uh, band komt uit Haarlem, de frontman is met een beetje goede fantasie, de buurjongen van Tino Stuy, die we hier op dinsdagmorgen mooi gaan, uh, en Körpershoek, die wonen in dezelfde straat, dus wat dat er gaat. Uh, uh, is dat een uh, creatief straatje, moet ik erbij zeggen. De een schrijft uh, hele goede teksten. Doet de ander eigenlijk ook. Maar die doet er dan nog een klein beetje muziek ook bij. Dus dat, uh, dat is dan eigenlijk meteen het uh, verschil. Um, het is, uh, we hebben nog een kwartier, dus ik moet een beetje op gaan uh, schieten. The Last Noise. Uh, met Counter Offer. Dat komt van een. Uh, ja, ze hebben twee uh, nummers uitgebracht. En deze, die heeft het toch wel een beetje gewonnen. Uh, wat dat betreft. Play on, play on. It's all a game. To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 Nee, het eeuwig leven dat lijkt me ook niet wel. Met 80 worden wil ik wel, als het mag. Mensen die gelukkig zijn, die gaan. En hemel is er ook niet, nee, dit is het wel. Dus of je nu gelukkig bent, verdrietig of alleen. Lacht nu al je tanden bloot, ook jij verdient de dood. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook weer keer dood. Mensen die dood zijn, die hadden nooit geluk. Tot op die de dag geluk was uitgebreid. ...van onze band, Nederlandstalig host, dus dat is heel erg mooi. Astronaut heet het, of 3-2-1 Astronaut. Ik denk dat dat, dat dat te maken heeft met hoe je ze wil vinden op de sociale media. Want uh, er zijn natuurlijk heel veel astronauten... en dan kom je volgens mij bij andere Kuipers uit. Uh, dat wil je dan ook niet als je uh, muziek zoekt uh, van deze band. The Lost Noise hoorde je daarvoor met Counter Offer. Uh, dan heb ik nog even wat tijd over. Dus dan heb ik, uh, dat is altijd wel leuk. Uh, want dan uh, kunnen we dat uh, prima opvullen met iets ook uit Noord-Holland. Dat uh, was uh, begin van dit jaar. Rowan met Part of Her.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 Wildfire through my body Was dit. Uh, ze komen uit uh, de Zaan. En uh, natuurlijk uh, is dit al een EP geweest die eerder is uitgebracht. Maar ik zie hier toch dat ze met, uh, met allerlei uh, dingetjes uh, toch weer bezig zijn. Robert is uh, een van de twee... En uh, ik zie hier een, een dingetje voorbij komen. Die was van vorige week op uh, de sociale media is hij bezig met Underwater. Dat is toch ook uh, heel uh, onmerkelijk. Moet je maar even nakijken op een uh, Facebookpagina. Want dat, uh, daar is het op uh, te zien. Underwater, dat is, uh, dat is de, nieuwe, dus de nieuwe clip. Dus die moeten we nog eventjes uh, eraf plukken. En anders dan hoor je hem volgende week bij ons... Tenzij die ook op die EP staat. Want ja, zie je. Kijk, die staat daar dus onder. De, dat is de nieuwe single. Die gaan we dus. Volgende, vanaf volgende week. Zal die dan op het lijstje komen te staan? Want dat is namelijk de meest recente. Part of her was uh, al eerder uitgebracht. Ik geloof uh, ergens rond de, de zomer. En Hunting in the Dark is in het voorjaar al uitgebracht. Uh, en dat is volgens mij ook. Nee, niet uh, de titel van de EP. Want uh, de EP-titel die heet Rowan EP. Uh, over EP's gesproken. Uh, low Eric Sound System en... Lasset zijn bezig om beiden een EP uit te brengen. En dat, dat is de bedoeling dat dat ergens een beslag gaat krijgen volgende maand in november. En daar zal dan ook, als alles goed gaat, een, een, ja, een soort optreden: en een online optreden. Dus dan moet je dan. Het is net een soort piepshow. Dan moet je geld inwerpen en dan kan je kijken. Dat is, zo werkt dat. Dan krijg je toegang. En dan kan je gewoon de live set zien. Gebeurt in het. Patronaat. Dus dat is uh, nog niet eens zo gek ver hier vandaan. Want daar uh, vindt het allemaal plaats. Uh, nou, ken ik, uh, nou weten we dat uh, uh, Lasset samen met Loa Alexander's al uh, een, uh, een nummer hebben opgenomen. Dus die, en die hebben we ook hier uh, veelvuldig gedraaid. Maar het is nu zover. Want dit is de enige buitenbeen uh, in uh, het uh, Noord-Hollandse gedeelte. Lasset zelf. Want morgen komt hij uit. En wij hebben hem al. Want wij mogen hem uh, draaien. En dat uh, nummer dat heet Woven. En die ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. Dus die hoor je nu. De nieuwe single. Morgen op allerlei platformen te vinden. Ik zeg tot volgende week en straks veel plezier met Nashville en Country Radio. Dag! tethered to your thoughts, we're so woven in. We're so.